wereld heeft je daartoe gebracht, beste William. Bezit om bezit, lijf om lijf. Mag ik eerst mijn pruik even afzetten? Pff. Het is heet. De consequenties kunnen ernstig zijn. Bovendien, als hoofd van de rechterlijke macht in dit district, kan ik een rechter moeilijk handhaven als ik aan zijn gezond verstand twijfel. Op voorwaarde Thomas dat het tussen ons blijft. Ik deed het voor mijn vrouw heeft in haar jonge jaren iets vreselijks meegemaakt. Haar eerste man en haar kinderen... werden door de soldaten van kardinaal Richelieu afgeslacht. Vergeef me, beste vriend. Ik realiseer me dat dit pijnlijk voor je moet zijn, maar... Je zoekt bestrijd... Natuurlijk, natuurlijk. Al die dingen komen door Fox weer in haar herinnering naar boven. Ze is een hoogst emotionele vrouw en ik begon bang te worden... ...voor haar verstandelijke vermogens. Als man van eer... ...en uh, uit genegenheid had ik geen andere keus. Maar Fox zou naar de gevangenis zijn gegaan. Hoe dan ook, wat je vrouw betreft... ...had hij geen enkel kwaad meer kunnen doen. Wij waren het erover eens, jij en ik... ...dat zolang hij hier gevangen zat... ...nog mijn vrouw, nog de stad tot rust kon komen. Was dat niet de reden voor dit proces... Zo niet, dan hadden we ons net zo goed de moeite kunnen besparen... en hem zelf tot gevangenisstraf veroordelen. Ja, binnen. Your lordship, ik kan niet toestaan dat de beschuldigde... ik bedoel de heer Fox hier... onder de huidige omstandigheden het slot verlaat. Er staan een heleboel mensen buiten. Zoals ik je al gezegd heb, beste vriend, God zal Meneer mij... Fox, wij zijn verantwoordelijk voor uw veiligheid... en niet van zins die verantwoordelijkheid van ons af te schuiven. Zelfs niet op de almachtige. Schouw Fergat. Jawel, Lordship. Breng meneer Fox in de zuidoostelijke toren onder. Morgenochtend, bij het aanbreken van de dag... ...brengt u meneer Fox door de gang onder de kerkers... ...naar het wachthuis buiten de poort. Uw paard, meneer Fox, staat bij de drie zwanen, het zal is niet? Ik kan niet zeggen dat ik blij ben met Goed. deze gang van zaken. Fergat, zorg dat zijn paard gereed staat. En denk erom bij het eerste ochtendlicht. Meneer Fox... Ik sta erop dat u onverwijld op weg gaat naar Londen. Vriend Thomas. Meneer Fox, hier wordt niet over Twist. U verdwijnt uit dit district. En als u binnen mijn ambsterrein op enige wijze nieuwe moeilijkheden veroorzaakt, laat ik u wegens ordeverstoring in de gevangenis gooien. Is dat duidelijk? George, George, is het waar? Ga je naar Londen? Inderdaad. Waarom? Om Cromwell te spreken. Waarom heb je me dat niet eerder verteld? Was dat jouw eigen idee? Of dat van mijn man soms? Margaret, beheers je. Ik zou niet gaan als het niet Gods wil was. Van Gods wil weet ik niks af. Maar wel van de wil van mijn man. George. George, ik zeg dit niet voor mezelf... maar voor alle mensen in mijn huis en in Overston. Die mag je zo niet in de steek laten. Nu nog niet. Ik kom terug zodra God het wil. Ja... Ja, God komt meestal wel op het moment dat het jou goed uitkomt, vind je niet, George Fox? In de draagstoel op weg naar de herberg met Henrietta Best tegenover haar in het schommelende kastje, verhardde haar brok zich, terwijl het hele snode plan van haar man haar eindelijk duidelijk werd. Natuurlijk had hij het allemaal uitgedokterd, van het begin af aan, het proces, de brief aan Cromwell, en natuurlijk zelfs zijn aanbod aan de Quakers om in zijn huis bijeen te komen. En ze was nog wel zo ontroerd geweest door dat gebaar. Oh, de schurk, de hypocriet. Ze kon nauwelijks wachten tot ze alleen met hem op hun kamer was. Zo. Dat was een geslaagd complot. Slimme foster, je bent. Pardon? Jij weet heel goed waar ik het over heb. Oh, wat een ellendige, wat een ellendige achterpaks. Voor een volwassen man. Meneer de opperrechter liefste, zou het mogelijk zijn... me te vertellen waar het allemaal om gaat? Thomas Fel... ...wij zijn het wel meer niet met elkaar eens geweest... ...wij hebben vaak zonder liefde tegenover elkaar gestaan... ...maar nooit, nooit heb ik je veracht. Ja... ...ja, ik veracht je. Maar liefste, ik begrijp dat je van streek bent... ...door de spanningen van de laatste dagen. Maar laten we proberen op een volwassen manier te praten. Nu... Wat is het precies waar je met zo'n charmante felheid bezwaar tegen mij... Oh, spijt! Nou, nou, nou... Spijt! toch, kindje! Beduin! Laat me los! Laat me los! Laat me los! Oh. Oh. Au! Dat, dat was gemeen. Mijn jichter teen... Ah. Ben jij nu klaar om er volwassen oh. en kalm over te praten... De hele zaak is, als ik het goed begrijp, van het begin af aan door jou en je vriend best bekokstoofd. Aanklacht, proces, Fox naar Londen. Inderdaad, ja. Jij schijnt je helemaal niet te schamen. Meneer lieve Margaret, laten we voordat we met dit charmante tijd dat tijd verder gaan. Eén ding duidelijk vaststellen, hè. Als ik dit niet bekokstoofd had, zou jouw vrome vriend al lang gevierendeerde voor de honden gegooid zijn. Om over wat er verder met ons gezin in de stad Ulversten zou zijn gebeurd. Maar niet te praten. Oh. Ik heb nooit van mijn leven. zo'n oh. nonsens gehoord. Nu is het afgelopen. Ik ben ziek van jouw onverantwoordelijk gedrag. Zolang wij getrouwd zijn... ben jij ieder jaar bezeten geweest van een of andere buitensporigheid. Maar deze keer ben je te ver gegaan. Kijk naar dat gepeupel op het plein. Ze stonden op het punt om af te maken. Ik zal jou eens vertellen. Gezitter, ah. ah. ah. zitten. Zeker. Kom, zeker. Laat me je helpen die laarzen oh. uit te trekken oh. het Spijt me Ik, ik zal je voet... voor, voor, Voorzichtig niet aankomen Neem me niet kwalijk Ik denk dat er een chirurgijn aan te pas moet komen Als ik je nou eens in bed help, dan nou probeer je voet nou eerst tot rust te laten komen Voordat je hem door een chirurgijn laat zwachtelen En dagenlang niet kan lopen Ik ben bang dat ik geen andere keuze heb Echt het spijt me oh. Ik geloof niet dat ik er zo hard op gestampt heb. Margaret, Margaret. Wat moet je van je worden als ik er niet meer ben? Niet meer ben? Mijn volgende rondreis. Wanneer moet je weer weg? Zodra ik me kan bewegen met die ongelukkige voet. Ik zal hier moeten blijven tot het over is. Weet je het zeker van die chirurgijn? Ja, zeker. Ik zal zien of ik er een voor je kan vinden. Oh. Ze wilde wel dat ze weer opnieuw kon binnenkomen en hem de verantwoording roepen, ditmaal zonder woede. Maar als het leven haar één ding geleerd had, was het wel dat gedane zaken geen keer nemen. Ze ging de kamer uit. Op weg naar de trap kwam ze langs de deur van de best. Het lieve, gelukkige echtpaar dat zich eerder die avond aan tafel zo verliefd had gedragen dat ze er misselijk van werd. Alleen, in het schemerachtige duister, voelde ze zich plotseling overvallen door een gevoel van eenzaamheid en afgunst. We zouden de dingen meer moeten uitpraten, William. Van het gedoe met McHair en Sully wist ik al voordat we erover spraken. En dat maakte me... Enfin... Siri, Vergeef me... Ik meende dat allemaal niet echt... Ik hou van je zoals je bent... Ik hou van je... Hm. Hou me, liever. Je moet uitgeput zijn na al die emoties... Je hele bezit weggeven. Je vrijheid zelfs. En dat alles voor mij. Mon amour. Blind ben ik geweest. Iedereen heeft wekenlang over heiligen gebazeld, Ikzelf ook. En al die tijd had ik er een vlak naast me. Who's it more? Toen Bonnie Baker hoorde dat George Fox naar Londen was vertrokken, was hij zielsbedroefd. In al die weken dat hij op zijn stroozak onder het dak van de stalvliering had gelegen, luisterend naar het gekoeren van de duiven in de goot, was George maar één keer bij hem op bezoek geweest. Hij had niet veel te vertellen gehad, maar hij met sombere ogen zitten aankijken zonder zijn gebruikelijke opgewektheid. Had George zich geschaamd, omdat hij te vergeefs geprobeerd had Bonnie's been door een wonder te genezen? Als Anne Traylor er niet geweest was, zou Bonnie het liefst van ellende zijn doodgegaan. Iedere avond kwam ze om met hem te praten en beter te leren lezen. Ze trok een krukje naast zijn bed. Zo, laten eens zien wat je er nog van weet. Hier, lees dit dus. Adam at de appel die Eva. Uh, die Eva uh, voor hem geschuld had. Bonnie Baker, je verzint maar wat. Lees wat er staat. Voor hem ge. geplukt had. Adam. vooruit. Uh, Adam. Ter... La, la, la, la, met Eva. Spel het. Wat is de eerste letter? Een T. En de volgende? R. O. U. W. Trouwde, Adam trouwde met Eva. Zie je wel, als je het maar probeert. Verder. Bonnie, je bent er niet bij met je gedachten. Wat is er? Niks. Wel waar, ik zie het. Is het George? Zit je weer over George Fox te pikken? Ja. En weet je wat ik denk? Nou? Ik denk dat hij mij de schuld geeft van dat been. Ja, dat wonder bedoel ik. Dat dat mislukt is. Je moest je schamen, Bonnie Baker. George Fox is een godvruchtig man. Zo'n gedachte zou nooit bij hem opkomen. Waarom is er dan geen afscheid bij me komen nemen? En die ene keer dat hij hier was, waarom zei hij toen niks? Omdat hij een man is. Mannen houden niet van ziekenbezoek. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij niet graag mag. Ja, ik wil dat George volmaakt is. Praat geen onzin. Niemand is volmaakt behalve Jezus. En zelfs hij had ogenblikken waar we niet over praten. Wanneer dan? Doet er niet op. Vooruit, je schoolschrift. Waar is het? Ach, laat het maar. Ik heb eigenlijk geen zin meer. Ik wou dat ik hier weg was. Waarom, en? Wat is er met je? Ach, ze zijn teruggekomen. Dat is alles. De rechter en mevrouw? Nee, zij alleen. Hij is weer weg. En George Fox is naar Londen. Dus hem zullen we waarschijnlijk nooit meer zien. Oh nee, Anne. Begin jij nou alsjeblieft ook niet? Waarmee? Je zou het gejammer in de keuken moeten horen. Oh, George, oh, George. Alsof ze een minnaar verloren hadden. Mevrouw Vel? Zij en de rest. Het hele stel hangt op elkaar schouder uit te huilen. En dat allemaal vanwege die ijdele verwaten blaaskaak. Ja, toch spijt het me. Ik, uh, ik mocht hem wel. George Fox. Hij heeft iedereen hier een tijdje erg uh, vrolijk gemaakt. Vrolijk? Je zou ze nou eens moeten zien. Bah... Kom, laten we verder gaan met de les. Dus zeg, Anne. Je bent toch niet echt van plan weg te gaan? Als het hier in huis nog erger wordt, vast en zeker. De huichelaars. Waarom geven ze niet gewoon toe dat ze het zalig vinden? Waarom moeten ze het godsdienst noemen? Wat vinden ze zalig? Tegen iedereen jij en jou zeggen. Mevrouw Margaret noemen. Het vertikken om voor de dominee de schout of meneer hun hoed af te nemen. Zich lekker laten gaan, zoals Maybe bijvoorbeeld en Harry Martin... Hup je kleren uit en spiernaakt rondspringen in het maanlicht. Twist, best. Voor mij mag het. Maar noem het alsjeblieft geen godsdienst. Godslastelijk is het. Ik wou dat ze hem opgesloten hadden. Met zijn witte hoed en al. Vooruit, lees nog eens wat. En? Wat nou weer? Ik ga niet weg. Wat zie je nou, Bonnie? Ik zei het alleen maar omdat ik neidig was. Waar zou ik naartoe moeten? Net als jij kom ik hier nooit vandaan. Ik heb niemand. Maar een mens kan toch dromen. Ben je een wees? Ja. Een vondeling? Soms wou ik dat ik dat geweest was. Waarom? Mijn vader was een dronkelap. Kunnen we nu verder gaan met de les? Misschien was mijn vader dat ook. Wil je nou nog les of niet? Nee. Goed, dan wens ik je wel te rusten. En? Wil je samenkomst met me houden en? Wat zeg je? Die keren dat we allemaal in een klink zaten. En niet zeiden. Kunnen we dat niet samen doen? Eventjes maar. Ben je toch een vreemde jongen? Waarom? Doen ze dat dan niet meer? Oh ja. Je, je houdt me toch niet voor de gek, hè? Nee, waarom? Nou goed, daar gaan we dan. Samenkomst. Ze sloot haar ogen en boog haar hoofd. Bonnie wist niet waarom ze hem het idee had gegeven samenkomst te willen houden. Er welde een gevoel van blijdschap in hem op. Hij sloot zijn ogen en vouwde zijn handen en dacht... Tot ziens George. Je bent mijn vriend. Ik zal je nooit vergeten. John Sorry was voor het aanbreken van de dag opgestaan Hij sloop de herberg uit Met achterlating van het geld voor zijn logies op de toog in de wachtkamer Hij had behoefte aan eenzaamheid Tijd om zijn wonden te likken Vroeg of laat zou hij Thomas Vuil ontronen En diens plaats als opperrechter innemen Om dat te bereiken zou hij bovenal een koel cool hoofd nodig hebben zijn ergste vijand was zijn gevoel van minderwaardigheid. Wat het ergste stak, was hun verachting voor hem, als parvenu, als onderkruiper. Plotseling voelde hij de woede weer in hem opkomen. Thomas Vell, de arrogantie van de man, dat verdomde wijf van hem, Best, die borg stond voor de godslasteraar Fox, de stroper. De enige onder hen die nog aan zijn genade was overgeleverd, was de stroper. Terwijl hij zijn tocht voortzette, droomde hij hoe hij zijn wraak op dat harige, afstotelijke lijf zou bekoelen. En Joe McCare, hoe staat het leven hier? Rechter sorry. Jij hebt je misschien afgevraagd... waarom ik je er met zo'n lichte straf vanaf heb laten komen. Jawel, meneer. Je kent me goed genoeg... om te weten dat het niet mijn gewoonte is... om stropers met fluwelen handschoenen aan te pakken. Jawel, meneer. Wel nu. De reden is eenvoudig. Ik wil alles horen wat je weet. Wat, meneer? Alles wat je weet over stropen van wild. Hoe je de dieren op het spoor moet komen... hoe je ze moet naderen... Wat voor strekken je moet gebruiken? Als ik het wel heb, gebruik jij alleen maar een stok of een knuppel. Jawel, meneer. Zeker, meneer. Dat is zo. Dan moet je dus vlak bij de beesten komen zonder dat je ze opschrikt. Hoe speel je dat voor de drommel klaar? Nou, kijk, meneer. Als je een tijd in het bos hebt gewoond, ik bedoel echt gewoond... niet zomaar even erin rondgelopen af en toe... dan weet je dat ieder dier zijn dagelijkse gang heeft. Een hert bijvoorbeeld zal altijd op een bepaald moment op dezelfde plek zijn. Overdag of s'nachts. Jij zit me toch geen verhaaltjes op de spelden, hè, McHair? Want als je me probeert te bedotten... Nee, meneer. Dieren zijn zo, meneer. Ik weet niet waarom, maar het is zo. Geloof me, meneer. Ik... Goed. En verder? Nou, kijk, meneer. Om een dier te vangen... moet je zelf eerst deel van het bos worden. Je eigen vaste gang hebben... Ieder dier weet al door waar de anderen zijn. Zodra er een verandering komt in iemands vaste gang, weten ze dat er iets mis is. Wat je moet doen als stroper, is maken dat je zelf bij de dagelijkse gang van zaken komt te horen. Dat de dieren je op een bepaald uur op een bepaalde plaats verwachten en ongerust worden als je niet op tijd bent. Dat duurt natuurlijk een hele tijd, wel drie of vier maanden. Maar als ze eindelijk aannemen dat je bij hun leven hoort, meneer verschuilen ze zich niet langer voor je... zolang je er maar voor zorgt... iedere dag en iedere nacht... op hetzelfde ogenblik op dezelfde plek te verschijnen. Begrijpt u het, meneer? Fascinerend, fascinerend. Ga verder. Nou, meneer... als je het oog hebt op een bepaalde ree, bijvoorbeeld... zorg je iedere dag een beetje dichter bij haar gang te komen... zonder haar op te schrikken. Zodra je dicht genoeg bij bent om haar in de ogen te kijken... dan, eh... dan ben je er, meneer... Wat bedoel je? Knuppel je het beest dan dood? Oh, nee, meneer. Nee, nog lang niet. Zodra je haar in de ogen kan kijken, begint het pas, meneer. Wat begint dan? Nou ja, je bent een mens, meneer. En er komt een moment dat die ree weet dat je er dood gaat maken. Dat je iedere dag dichterbij zal komen. Tot je dicht genoeg bij bent om het te doen. Je vertelt me toch geen sprookjes, hè? Ik zweer het u, meneer. Ik zweer het. Goed, goed, goed. Als het allemaal zo is, is het heel leerzaam. Maar ik wil meer weten. Morgenavond kom ik terug. Ik wil alles weten wat er over stroperij te weten valt. Als je mij je vak niet kan leren, zal ik je straf moeten herzien. John McHare staarde naar de gesloten deur, het voorhoofd gefronst. Het praten over het bos was plezierig geweest, zolang het duurde, Maar hij was er rusteloos en verward door geworden. Er was een diepe hunkering naar de vrijheid in hem opgewekt. Staande onder het kleine raam hoorde hij het fluisteren van de regen. Kom, John, kom, John, kom, John, kom, John, kom. Dit was waanzin. Hij hoefde het maar één jaar uit te houden. Als hij uitbrak... Nee. Hij moest zich niet door die vrijheidsstroom laten beheksen. Want dat betekende de dood. O God, bad hij. Zeg tegen die man dat hij mij met rust laat... De kinderen van het licht Dit was het vijfde deel van een hoorspelserie Naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog Bewerking voor radio Koert Poort Personen Verteller René Lobo Thomas Fell Ad Hoeymans, Kolonel Best Jaap Maardeveld Schout Farragut Frans Kokshoorn George Fox Rob Fruithof Margaret Fell Marielle Violet Henrietta Best, Petra Dumas. Anne Trailer, Joke Holboom. Bonnie Baker, Pascal Dubois. Sorry, Bob van Tol. En Stroper Mekka, Kees van Ooyen. Regie, Ab van Eyck.